CFM in 2010, al 20 jaar live. CCFM, met, met nu het laatste uur.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 Heel de baan Daar waar het juist het moeilijkst was Maar een paar staden Een lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen.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 En ze zegt, dan weet ik gewoon, ja, ik ben in contact met God. De, de, hij spreekt zo door de natuur. En dat is ook zo. Of heerlijk in de wind, of heerlijk door de storm lopen. Ja. En weten van, wauw, wat is God machtig, sterk. Want de storm, de natuur is zo bijzonder. Dat, en God is nog veel groter dan dat. Dus ik denk, zoveel manieren. En natuurlijk in alle pla eerste plaats het woord van God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 Prince of Peace, Prince of Peace. Conquering, Messiah, conquering Messiah, Savior of my soul, Savior. my God. O Lord who is like thee